Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Zitten ze in Mali te wachten op Nederlandse militairen. We horen dat zo meteen van Mali-kenner Tom van der Lee. En steeds meer huizenbezitters raken in de financiële problemen. Hoe hard stellen de banken zich op? Eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. De hoofdverdachte in de zaak rond de roof uit de kunsthal... heeft opnieuw gezegd dat de schilderijen niet verbrand zijn. Dat meldt correspondent Joost van Egmond... die de rechtszaak in Boekarest volgt. Hij weet dat zijn moeder die schilderijen niet heeft verbrand... zoals ik gezegd, maar heeft meegegeven aan een kennis van hem. Die man die zou nu in Amsterdam of in Londen zitten. Hij wilde zelfs het adres te volop schrijven. Maar of de man ook bestaat en of hij de schilderijen heeft... dat blijft zeker de vraag, want dit is niet het eerste verhaal... dat hij op De verdachte had in zijn verhoor geen goed woord over... voor de beveiliging van de kunsthal. Ik dacht eerst dat de schilderijen nep waren... omdat het zo makkelijk was om binnen te komen, zei hij tegen de rechter.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 Heringa vindt het jammer dat in het vonnis geen aanzet is gegeven... om hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar te maken. Ik ben natuurlijk blij dat er in ieder geval een stap is gezet... en dat het OM uh, op zijn plaats is gezet en dat er geen straf is gekomen. Want die eis was inderdaad nogal, uh, nogal fors en uh, eigenlijk niet gerechtvaardigd... naar mijn gevoel, na alles wat er gebeurd is. Maar er is ook geen aanzet gegeven tot een, uh, nou ja, een vernieuwing. En dat vind ik jammer. Het sultanaat Brunei voert een strenge islamitische wet in, waaronder steniging voor overspel. In de sharia-wetten staat verder onder meer dat dieven worden gestraft met de amputatie van ledematen en met zweepslagen voor bijvoorbeeld alcoholgebruik en abortus. De nieuwe wetten worden over zes maanden van kracht. In januari bracht toenmalig koningin Beatrix een staatsbezoek aan Brunei.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 De nieuwe woorden komen onder andere uit de sociale media... zoals Fablet, dat is een tablet waarmee je kunt bellen... en een selfie, dat is een fotografisch zelfportret. Het weer vanmiddag geregeld zon en erg zacht tussen de 18 en 22 graden is het... waait wel een vrij stevige zuidelijke wind. Vanavond meer bewolking en vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. Ook morgen buien, maar dan ook af en toe zon. Dan wordt het hooguit 19 graden. Wijnand Zwaan, bij de ANWB heb je nog steeds zo'n lange lijst? Ja, er zijn nogal wat problemen op de weg, uh, Elsbet. Vooral bij Den Haag, want daar blijft de A12 Den Haag-Utrecht... voorlopig in beide richtingen dicht bij Knoop en Prins Klausplein... door een vrachtwagen die daar door de middenberm ging. Uh, het verkeer Den Haag-Utrecht moet dus omrijden. Dat kan via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Op de A13 vanuit Rotterdam loopt het daardoor ook vast... de voorknopend Ippenburg, 5 kilometer. Verder valt nog op de file op de A16, Rotterdam-Breda... in beide richtingen bij de Van brieden 3 drie kilometer. De brug stond daar even open, maar inmiddels is de, is de rijbaan weer vrij. Dan de A28 van Hogeveen naar Zwolle. Tussen de wijk en Staphorst, 5 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A58, bergen zoom is dicht bij de afrit Ierseke door een ongeluk. Volgt daar omleidingsroute U13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 Vanavond in Altijd Wat. De Nederlandse gevangenis is veel te slap, wordt vaak gezegd. Nou, in Noorwegen gaan ze een heel andere kant op en met succes. Op het eiland Bastooi leven zware criminelen in grote vrijheid en kunnen ze makkelijk ontsnappen, maar dat doen ze niet. Altijd Wat om tien over negen bij de NCRV op Nederland 2. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Nou ja, Nederland wil 300 à 400 soldaten naar Mali sturen... om zich aan te sluiten bij een VN missie naar dat land. De gast is Tom van der Lee, hij is filmer, schreef twee boeken over Mali... en komt er regelmatig. En steeds meer mensen kunnen hun hypotheek niet betalen. Uit halfjaarscijfers van het bureau kredietregistratie, het BKR... blijkt dat er 10.000 probleemgevallen bij zijn gekomen. Hoe coulant stellen banken zich eigenlijk op in zo'n situatie? We praten daarover met Peter Ruijs van Hypotheek24. Ook de gast Marina van Dongen. U hoorde haar in het vorige uur over haar boek De Adoptiemonologen. En tegen half vier is onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Raymond de Jong. Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditisdedag.nu. Ja, uit de nieuwste halfjaarcijfers van het bureau kredietregistratie... blijkt dat steeds meer mensen hun maandlasten van de hypotheek niet kunnen betalen. Er zijn 10.000 probleemgevallen bijgekomen en het totaal is nu 91.000. Peter Ruijs van Vergelijkingssite, hypotheek 24. Wat vindt u van die stijging? Ja, die is aan de ene kant is dat elk, elk geval erbij is er eentje te veel uh, natuurlijk... maar hij was wel te verwachten. Uh, de, dit aantal uh, probleemgevallen loopt sterk op. Uh, dat was vorig halfjaar ook al het geval... Hij loopt nu iets minder sterk op. Vorig jaar, half jaar was dat 13%, nu 12%. Dus het is nog niet de wereld. Maar ja, er wordt gezegd dat het dan lichtpuntje. Het neemt iets minder hard toe. Maar in ja, elk maar... geval is rentje het te veel. Het is ontzettend vervelend voor de mensen die in die situatie zitten. En uh, daar moet een oplossing voor gevonden worden. Ja. Nou zijn het cijfers van de BKR, bureau kredietregistratie. Uh, die, die, die kijken toch wat voor schulden je hebt. Dus hoe zit dat nou, wat, wat registreren zij dan als het gaat om hypotheken? Ja, op het moment dat jij uh, inderdaad uh, een hypotheekachterstand hebt. Uh, dan wordt op enig moment dat ook bij het BKR uh, gemeld. Um, en uh, ja, uh, mensen weten, uh, zo'n notering bij de BKR is heel vervelend. Wat dat betekent ook dat uh, je in de toekomst allerlei financiële uh, leningen enzovoort... niet, uh, niet, aan, niet zo makkelijk nee. of op telefoonabonnementen aan kunt gaan. Dus, dus dat is inderdaad heel vervelend. Het wordt gezien als een schuld, net als een schuld... wanneer ja. je een auto hebt gekocht of een, uh, een telefoonabonnement niet ja. betaald of dat soort dingen. Wat is de reden dat mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen? Nou ja, een van de belangrijkste redenen toch wel... is uh, helaas uh, de werkeloosheid die je uh, uh, op oploopt. En um, uh, daarvan is het einde nog niet in zicht. Um, dat, is, dat is toch in de meeste gevallen is dat, uh, aan de orde. Uh, ook uh, zaken als scheiding uh, uh, komen daarbij. Uh, nou ja, dat soort dingen is op zich al heel vervelend... maar dat leidt er vaak toe dat mensen uit elkaar gaan... een appartement of huis erbij moeten huren... Mm -hmm. uh, en dan vervolgens uh, de hypotheek minder kunnen betalen. Ja, dat is... um, en dat aantal uh, loopt alleen nog, maar toe, uh, noemt, neemt alleen nog maar toe. Dus dat is ontzettend vervelend... Um, en ja, daar uh, moet voor die mensen een oplossing gevonden worden. Ja. Hoeveel schuld hebben mensen gemiddeld die hun hypotheek niet meer betalen? Is daar uh, iets van? De doet? hypotheekschuld gemiddeld is zo'n 180.000 euro. Uh, uh, die uh, overrol dus van vroeger naar nu, uh, is dat 180.000 euro. Uh, en de rechtsschuld die mensen gemiddeld hebben, is uh, zo'n 40.000 euro. Nou, dat zijn behoorlijke bedragen. Ja. Ja. Ja. Ja. Aan de telefoon hebben we Sven Hulleman van de stichting Restschuld Eerlijk Delen. Goedemiddag, meneer Hulleman. Goedemiddag. Ja, u komt op voor uh, mensen met, die in de problemen komen met hun hypotheek. Uh, dat aantal stijgt dus blijkbaar. Merkt u dat ook? Ja, uh, het, de telefoon staat uh, roodgloeiend de hele dag bij ons. Uh, dat heeft ermee te maken dat uh, de economische recessie aanhoudt en uh, eigenlijk de, de middelen die de overheid aandraagt om, om de problemen op te lossen niet afdoende zijn. En de banken uh, eigenlijk. ...nul tot geen... Uh, ...of eigenlijk geen coulance laten zien. Nee, want u staat zo'n 2000 klanten bij. Geeft u dus een voorbeeld van waar mensen dan tegenaan lopen? Uh, u bedoelt als zij in de problemen komen... Ja. ...en ze gaan de bank bellen? Ja. Nou, allereerst zegt de bank... ...als je, als je, als je van tevoren belt... ...met het probleem en je zegt... Uh, uh, ...ik wil het vast met u bespreken... ...dan zegt de bank... Er is nog geen probleem, dus we gaan niet met u aan tafel zitten. Ook al weet je dat je bijvoorbeeld over drie maanden ontslagen wordt... en geen zicht hebt op een nieuwe baan. Uh -huh. De bank zegt, er is nog geen probleem, dus we gaan niet praten. Um, nou, stel, die periode gaat dan voorbij en dat, uh, dat ontslag vindt plaats... en je krijgt een betalingsachterstand. Um, je krijgt eigenlijk twee opties van de bank. Betalen of de deurwaarder. En als je belt met, uh, met oplossingen... Um, dan, um, dan zijn dat oplossingen waar je of alleen maar dieper van in de ellende komt. Uh, banken willen niet hun rente verlagen. Dan gaan ze boetes uh, geven. Um, ze gaan zeggen, uh, ja, als je binnen zoveel maanden niet betaalt... dan gaan we je woning executoriaal veilen. Of je moet je, moet om je prijs verlagen om onderhand te verkopen... waardoor je misschien onnodig veel, veel schade oploopt. Nee. Het, het is om op te noemen de verhalen die wij horen iedere dag. Ja, goed. Nou, dat, dat klinkt dus niet heel positief over de banken. Peter Ruijs, wat is uw ervaring met banken... als mensen in de financiële problemen komen... en hun hypotheek niet meer kunnen betalen? Ja, wat, wat duidelijk uitgespunt is, is het een probleem van twee partijen. Uh, dus degene die de hypotheek heeft, de klant, zeg maar, zit en met het probleem. Maar de bank heeft natuurlijk ook een, uh, een, een probleem. En uh, wat wij merken, is dat die in ieder geval beginnen met, met toch wel maatwerk te leveren. Direct, als dat kan, uh, een belletje naar de klant... of aan tafel met de klant gaan van wat kunnen we met elkaar uh, betekenen en er zijn ontzettend vervelende situaties uh, aan de orde... dat ben ik helemaal mee eens met uh, meneer Hulleman... maar het uitgangspunt van zo'n bank is toch te proberen... hoe kunnen we een taxatie maken van de situatie... Is dit, is dit iets waar we direct moeten ingrijpen, waar, waar vervolgens geen mogelijkheid tot herstel is? Of we proberen de, de tijd nog even uit te zitten als iemand net werkloos is geworden. Betekent niet dat iemand niet binnen een paar maanden weer aan de, de bak uh, is. Dus nee. daar merk ik toch ook wel dat banken daar op dat moment uh, naar kijken. Ja, dus u, u heeft eigenlijk beide meneer Hulleman een verschillende ervaring. U zegt, ik hoor vooral negatieve verhalen uh, en ik hoor hier van meneer Ruis dat het soms ook wel anders gaat. Hoort u ook wel eens een positief verhaal? Um, ja, ik heb wel eens positieve verhalen. Nou, gehoord. Dus, uh, uh, uh, maar de aard van mijn, uh, uh, van mijn vak is natuurlijk dat er mensen bij mij komen die niet geholpen worden. Nee, dat, dus, waar een probleem dus, is. Dus, dus, dus, dus ik, geloof, ik geloof zeker dat de banken niet alleen maar uh, uh, uh, tegenwerken en dingen onnodig kapot maken en mensen, en mensen in de ellende drukken. Um, je, ziet, uh, je ziet net zoals bij timmermannen, uh, de een is goed en vriendelijk en uh, de ander uh, uh, levert, levert wat minder goed werk. Um, uh, maar bij mij komen, komen de randverhalen binnen. Ja. Ik vind het ook fijn om te horen dat er, dat er goede verhalen zijn. Uh, alleen uit de frequentie van de slechte verhalen leid ik toch af dat, dat het wel schering en inslag is en dat het niet een uitzondering is... Dat uh, de mensen niet netjes door hun bank behandeld nee, worden. Nee, Marine ik... van Doewe? Ja, ik ben wel benieuwd wat die vriendelijke bank is en wat hij dan doet om die mensen te helpen. Ja. Nou, die, die, dat is wel grappig. Als je als advocaat bent, ben je ja. soms, denk je soms misschien wel eens dat de wereld heel erg slecht is. Want alle problemen en ellende komen op jou af, zeg maar. Maar er is ook nog iets meer dan dat beperkte wereldje wel zicht wat je op dat moment uh, hebt. Dus inderdaad, uh, de bank die heeft er belang bij om eigenlijk te proberen om, dat die, om te voorkomen dat het huis verkocht moet worden. Die wil graag natuurlijk die klant houden en zorgen dat het verhaal doorgaat. Dus in principe staan ze in het begin aan, aan dezelfde kant uh, te trekken. Um, en gaat met, op maatwerk gaan ze kijken, uh, wat kunnen we voor u betekenen? En ligt er, zit er ruimte? En, en, een punt wat ik merk bij, uh, bij banken, is ook dat banken het heel erg fijn vinden... als uh, de consument zelf aan de bel trekt. Ja. Uh, ik heb nu niet de situatie waar meneer Heleman het uh, over heeft... maar op het moment dat je aan ziet komen, uh, uh, ik, ben nu, ik zit nu een, een tijdje uh, thuis... Uh, laat ik daar zelf met de bank over, uh, over contact nemen. Dan merk je toch dat de bank er anders in dat gesprek zit dan dat zij... Uh, met iemand te maken hebben die geen enkele manier uh, bezig is... om proberen een oplossing voor maar, de situatie te vinden. Meneer Ruijs, u, u heeft uh, steeds meer klanten. Wat, wat kunt u voor ze betekenen? Hoe kunt u ze helpen? Um, wij hebben steeds meer klanten. Wat kunnen we voor die klanten betekenen? Nou ja, uh, wij zijn een vergelijkingssite. We proberen de consument te helpen met de ja, kennisgeving. Maar zegt u ook bijvoorbeeld tegen ze: neem niet een te hoge hypotheek? Of, of nou ja, de, de, de, dat is wel heel erg lang in de sector geroepen. Uh, uh, en dan gingen de, de, de wolkenkrabbers tot, tot, de tot de hemel. Uh, natuurlijk zijn mensen nu uh, absoluut voorzichtiger. Uh, maar tegelijkertijd is het zo: wij zijn ook al tekenen van herstel. Uh, je ziet duidelijk dat uh, mensen uh, wat lange tijd koudwatervrees gehad hebben... voor die instappen in die in markt, starters bijvoorbeeld... maar beginnen weer op, uh, op gang te komen. En dan doen mensen het echt wel uh, uh, voorzichtig aan. Op een verantwoorde manier, op ja. Manier. En die normen zijn natuurlijk bijgesteld naar beneden. Ze ja. zijn strenger geworden. Je dus mag, minder, dus je minder, mag je minder lenen en je mag niet zoveel meer bijlenen. Nee. En ook dat gaat vanaf volgend jaar weer verder omlaag. Dus mensen worden een beetje tegen zichzelf beschermd. Ja, meneer Hulleman, is dat voldoende of moet er meer gebeuren? Nou, het, het, het punt is, er zit nog steeds heel veel oud zeer. Dus het is inderdaad, de nieuwe regels zijn uh, veel beter dan dat ze waren. Uh, uh, de banken hebben ook gemerkt dat de schade eigenlijk best wel groot is van dat veel te ruime verstrekkingsbeleid. Alleen ik denk nog steeds dat... Uh, um, de, de, de markt trekt aan, zegt men. er zijn meer verkopen. Ja, maar dan wordt er niet bijgemeld tegen welke prijs. Dus er is nog steeds een grote groep mensen... die op de top van de markt, zo tussen 2005 en 2008... veel te dure woningen met eigenlijk aflossingsvrije... of andere slechte hypotheekvormen hebben gekocht. Um, en dat is een groep mensen die blijft in de pang zitten. Um, uh, wat ik zeg is als je nou uh, voor, voor die groep een echte oplossing gaat creëren... en dan hebben we het, uh, het, het afboeken en afwaarderen van, uh, van hypotheken. Uh -huh. uh, het, in, hè, de, dus van de ene kant trekt de markt af... en aan de andere kant kun je ook uh, de waarde van de woningen... naar die markt toe laten trekken. Dan heb je sneller herstel... en dan zit je ook misschien weer uh, sneller op een, op een niveau... wat acceptabel is voor de hele samenleving. Oké, okay, we gaan, gaan het hierbij laten. Dat is een van de oplossingen. Er zijn er ongetwijfeld meer... Dank u wel. Wij gaan terug naar live muziek. Royal Wood, welcome again. Together now, Royal Wood, together with Peter Cat. What are you going to play for us? Uh, we're going to play a song that uh, we wrote together, actually called Brother, because uh, we both have brothers and we thought if we're going to sing a duet. It should be about something we both understand. Okay. I caught a vision of I'm still that boy now offering shelter from the storm Will I release you from your standing of the guard I'm pushing the boat away, I know you will go far We may have followed I a life of the way in another town The blood is sicker than This life were made to last Like brother when I see you No time has passed We may have followed beating hearts And settled down We may have built a life away In another town is sicker than the water in the ground you are my Royal Wood, Peter Cats. Have a great time here in Dank Holland. Dank je wel. En they speak Dutch as well. We gaan uh, praten over Mali. Ton van der Lee, jij bent filmer. Je komt al jarenlang in Mali. En Nu is de kans groot dat er een Nederlandse militaire missie naar Mali zal gaan. De Nederlandse regering wil nu militairen sturen naar Mali. om een eind te maken aan de terroristische dreiging. Er zijn heel veel mensen die daar in dat land creperen. En het zijn de gewone mensen die daar het slachtoffer zijn. Je moet dus in die enorme lege, ongecontroleerde ruimte proberen te identificeren... waar zitten nou die groepen die allerlei boze plannen hebben. Vorige week woensdag kwam minister Koenders die dus die missie leidt al met klemmende beroep om alsjeblieft troepen te gaan leveren. Commando's en speciale eenheden van de mariniers zijn erin gespecialiseerd. Ze er zijn geen kleine jongens, die hebben inmiddels een enorme ervaring opgedaan... van Cambodja tot aan Afghanistan. Wij hebben notabene het lege niet meer om ons eigen grondgebied denk ik, te verdedigen... maar wel om internationaal onze bijdrage bijdrage te leveren aan vrede. Ja, Tom van der Lee, dat was Hans Spekman, bijdrage leveren aan vrede. Kunnen wij dat in Mali? Ja, zeker. Ja? Ja, ik ben het er echt mee eens dat, uh, dat we deze missie gaan sturen. Om twee redenen. Aan de ene kant Nederlands eigen belang, Aan de andere kant om ons gedeukte internationale imago... een beetje op te vijzelen. Maar je zegt niet om de mensen in Mali te helpen. Dat zou ik toch als eerste verwachten? Nou, um, ik denk dat het goed is dat die missie naar Mali gaat... maar ik denk dat iedereen daar al lang achter staat. Uh, de VN heeft al in april een resolutie aangenomen... dat er 12.000 man uh, naar Mali moeten. Mm -hmm. Dus uh, dat station zijn we al gepasseerd. Ja, dus dus daar hoeven we, we niet over te discussiëren, zeg jij. Niet te discussiëren misschien, dat ik dan wel een beetje kan toelichten... waarom het een goede ja. zaak is. Ja, want een paar maanden geleden hebben we ook met jou gepraat. Want ja. toen was net in, in, in Mali een Franse interventie geweest... om te voorkomen dat de islamisten uh, op zouden rukken naar Bamako, naar ja, de het hoofdstad. het land, land zouden overnemen. dat is toen tegengehouden. Eigenlijk hebben we sinds die tijd niet heel veel meer gehoord uit het land. Hoe is, hoe is het daar nu aan toe? Uh, de Fransen hebben dus de islamisten helemaal teruggedreven naar het verre. Noorden aan de grens met Algerije, dus dat is in de diepe Sahara. En uh, de rust is weergekeerd in het land. Maar dat wil niet zeggen dat die rust ook gegarandeerd blijft. Want zo snel uh, als de internationale gemeenschap uh, verslapt... dan zullen deze mensen weer terugkomen... en opnieuw proberen de zaken over te nemen. Net zoals dat in Staten als Somalië en dergelijke is gebeurd... dan zal Mali dus ook een gefaalde staat worden. En dat wil niemand. Nee, en dus zegt de VN, 12.500 militairen hebben we ja. nodig. Nou is het een gigantisch land, ook een heel erg leeg land. Zijn, zijn, die, zijn zoveel militairen nodig? Ik denk het wel. Uh, je moet het uh, zo zien dat uh, van die 12.000, misschien 2.000 à 3.000... ook daadwerkelijk zich in het gebied zullen bevinden... waar mogelijke vijandelijkheden uh, kunnen voorkomen. En de rest is ondersteunend personeel en inlichtingenpersoneel. Ja. Bijvoorbeeld van die 400 Nederlanders zijn er maar 60 echte commando's die het veld in zullen gaan. Ja, en de rest zit ergens op kantoren, ook ongetwijfeld nou, belangrijke dingen te doen. Maar... Nou, ik denk dat ze ook al zitten te sleutelen aan die vier uh, Apache-helikopters oh, ja. die we gaan leveren. Die moesten ook mee. En vooral veel inlichtingendiensten, uh, mensen. Het ja. nou, bleek uit de reconstructie uh, in de Volkskrant afgelopen weekend dat Nederland er eigenlijk een beetje slecht uitkomt. En dat we ons een beetje de moeilijkste, het moeilijkste deel van de missie in de maag hebben laten ja, splitsen. Do schuld, Doordat we beeld. zo lang hebben zitten is dat zo? Dat is zo. Um, dit is al de derde keer dat er een beroep wordt gedaan op Nederland... Uh, om mee te doen uh, aan een missie naar Mali. Binnen EU-verband dan. En de eerste twee keer hebben wij nee gezegd. Als een van de vijf van 27 landen hebben we niet meegedaan mm -hmm. binnen de EU. Mm -hmm. Dat betekent dat uh, alle, ja, laat ik maar zeggen, wat veiligere taken... die zijn al toebedeeld aan andere landen. Ja. Dus wij zullen in de frontlinie moeten meedoen. Ja. En heeft het dan vervolgens, want jij kent het land... Heeft het zin dat hij mis? Want we hebben al toch in het verleden vaak VN missies gezien... waarvan we achteraf zeiden, nou ja, wat hebben we eraan gehad? Heeft het in zo'n land als Mali zin om zoveel mensen naartoe te sturen... en houdt het dan ook echt die islamisten tegen? Ik denk dat het in militair opzicht zeker zin heeft. Containment, hè? dus het zorgen dat deze mensen niet opnieuw naar het zuiden oprukken. Maar voor het land Mali zelf heeft het alleen maar zin... als we het blijven combineren met ontwikkelingssamenwerking... In die zin ben ik het dus ook eens met GroenLinks. Die zegt, dit heeft alleen zin als we ook blijven helpen op ander gebied. He, als je het zuiden van Mali dus veilig stelt, militair gezien... Mm -hmm. moet je ze verder ook gaan helpen nog. Want uh, daar schort het ook nogal ja. aan de laatste tijd. Ja, maar je weet ook dat uh, ontwikkelingshulp niet een heel populair thema meer is. Dus durf, nee. jij, durf jij dit nog te zeggen? Ja, dit durf ik zeker te zeggen. Uh, vergeten dat ook heel veel ontwikkelingshulp uh, wel degelijk effect heeft gehad in Afrika... Er is ook heel veel misgegaan, maar we leren heel veel bij. We weten nu ook waar we goed op moeten letten als we gaan helpen. We moeten vooral goed letten op uh, de, het risico van hulpverslaving... en op de corruptie in de plaatselijke regeringen. Ja. En als we dat gewoon beter doen, dan kunnen we nog steeds heel veel hulp bieden. Ja, dus jij zegt militaire hulp daarheen, combineren met ontwikkelingshulp. Nou, ja. dan, dan gaan onze jongens daar naartoe en dan bellen ze jou... en dan zeggen ze, waar moeten wij op letten in Mali? Wat zeg jij dan? Ik denk dat je ten eerste moet beseffen dat Mali een islamitisch land is. Waarin je dus bepaalde dingen niet kan doen. En um, ja, wij zijn in Nederland gewend, uh, alles kan. Nou, dat kan daar niet, want je beledigt mensen diep. Wat, wat kan er dingen. niet? Nou, bijvoorbeeld uh, met een biertje over straat lopen... of een uh, varkenscoteletje bestellen... Dat is één ding. Ja. Dat zijn de meeste voor de hand liggende zaken. Maar Mali is ook een land met een zeer oude en verfijnde cultuur. En omgangsvormen zijn zeer belangrijk. Je moet dus altijd beleefd blijven. Je moet de tijd nemen... Je moet eerst informeren naar de gezondheid van de mensen. Hoe het gaat met hun familie. En dan pas kan je gaan praten over waar je voor kwam. En wij Nederlanders staan natuurlijk bekend om onze botheid. Ja, heb, heb, heb jij dat ook moeten leren? Want jij komt er vaak. Heb je aan, erg aan moeten passen? Ik heb er negen jaar gewoond. Ik heb met uh, ongelooflijk veel plezier en respect de cultuur leren kennen. En me daaraan leren aanpassen. Ja. Ja. Nou, hebben wij, uh, heeft de Nederlandse leger ervaring in Afghanistan, ook een islamitisch land? Ja. Is, zou dat kunnen helpen of is dat niet te vergelijken met Mali? Nou, als een, sommige van die militairen daar ook hebben gediend... dan zullen ze al wat weten van, van islamitische gebruiken en normen. Dus dat kan zeker helpen, ja. ja. Nou, is het zo dat deze uh, missie geleid wordt door Bert Koenders, oud-minister van ontwikkelingssamenwerking... Uh, heeft het feit dat Nederland er dan nu toch voor kiest om waarschijnlijk om militairen te sturen, daar ook mee te maken, dat we hem niet in zijn hemd kunnen laten staan? Ik denk het zeker. Um, Bert Koenders heeft tot nu toe 5000 van de 12.000 militairen bij elkaar. Dat is toch wel een beetje een afgang ja, dat sinds wel echt april. We ja. um, hebben twee eerdere uh, Nederlandse politici die hoge posten hadden binnen de VN publiekelijk zien afgaan: Ruud Lubbers en later Jan Pronk. Dus nu we een derde keer weer zo'n mooie post mogen bekleden... zullen we het toch iets beter moeten doen... willen we ons gedeukte imago een beetje opvijzelen. Ja, dus dat is wat jij bedoelde over het gedeukte imago. En toen zei je ook nog, andere, het is ja. over onze veiligheid ook goed. Hoezo? Zijn, staan de marinezen al aan de poorten van Nederland te kloppen? Of? Nou, ik denk dat je uh, tegenwoordig ook moet nadenken uh, over je eigen belang. Dat mag ook best. Ook als je het over ontwikkelingshulp hebt. Maar ook met zo'n missie. Het is gewoon in het belang van Nederland en de rest van Europa om geen achtertuin te laten ontstaan... waarin allerlei radicale groepen vrij spel hebben... trainingskampen kunnen inrichten... grote smokkeloperaties kunnen opzetten... en ook de plaatselijke bevolking naar het noorden jagen... waardoor die mensen gaan proberen ook om over te steken naar Europa... wat ik volkomen begrijpelijk vind... en tragischwijs met honderden mensen omkomen daarbij. Ja. Um, dus het is niet in het belang van Nederland en andere Europese landen om Mali uh, aan zijn lot over te laten... zodat daar weer een gefaalde staat zal ontstaan. Dankjewel, Tom van der Lee. Hartelijk dank aan jou... en ook dank aan onze andere gasten vandaag. En dat waren Marinus van den Berg, Marina van Dongen... Barbara Straathof, Riet Klerenbezem, Peter Ruys en uh, zometeen uh, kunt u gaan luisteren naar De Villa. Uh, Ger Jochems en Tessel Blok gaan dat presenteren. Ger, goedemiddag. Hallo, Elsbeth. Wat gaan jullie doen? Nou, de, Amer in de Amerikaanse lobbyisten die zijn massaal neergestreken in Brussel. en Ze zijn hyperactief en agressief. En waarom? De onderhandelingen tussen Europa en de Verenigde Staten... over het handels- en investeringsakkoord zijn weer op gang gekomen. En Europa moet heel goed op zijn zaak letten... want we konden wel eens aan het kortste eind trekken. Vooral als die lobbyisten hun werk doen zoals ze dat zouden moeten doen. We praten met uh, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout uh, uh, over deze zaak. Hij geeft een kijkje achter de schermen. Dat zo meteen in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier. Hier is Dorald Megens met het Nationaal. De hoofdverdachte in de zaak rond de roof uit de kunsthal in Rotterdam heeft opnieuw gezegd dat de schilderijen niet verbrand zijn. Volgens de hoofdverdachte heeft zijn moeder de schilderijen aan een handlanger meegegeven. Eerder had de moeder verklaard dat de werken waren verbrand, later trok ze die bekentenis weer in. Het kleine Sultanaat Brunei voert strenge islamitische wetten in, waaronder dood door steniging voor overspel. In de Sharia-wetten staat verder onder meer dat dieven worden gestraft met de amputatie van ledematen en met zweepslagen. Voor bijvoorbeeld alcoholgebruik en abortus. Nieuwe wetten worden over zes maanden van kracht. De gemeente Amersfoort heeft een condoleanceregister geopend... na de dood van PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez. Op het stadhuis kunnen mensen het register tekenen. Smits Alvarez pleegde gisteren zelfmoord in Spanje. En voetbalclub Vitesse is sinds vandaag eigendom... van de Russische miljardair Alexander Tsigirinski. Hij heeft de aandelen overgenomen van de Georgier Jordania... die sinds 2010 de belangrijkste man was bij Vitesse. Tsigirinski is rijk geworden met olie en vastgoed. En hij was al de zakenpartner van Jordania... toen die in 2010 Vitesse overnam. Dat zijn de hoogtepunten. Rijnland Zwaan bij de ANWB heeft de verkeersinformatie. Ja, op de A12 Utrecht-Den Haag daar blijft de weg voorlopig dicht tussen Blijswijk en Nooddorp... na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn over de N11. Richting Utrecht is weer één rijstrook vrij. Richting uh, Zoetermeer is dat. staat daar een korte file. Vanuit Rotterdam loopt het vast op de A13 door die problemen op de A12. Tussen Delft-Zuid en Knopend ippenburg 7 kilometer. Je kunt ook vanaf daar niet de A12 op. En daar wordt het verkeer omgeleid via de A4. De A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Die is dicht bij de afrit Ierseke. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems.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 Beleggers zien de zon weer schijnen. KPN ziet zijn winst halveren. En Amerikaanse banken kopen strafvervolging af met miljarden, denken ze. Daarover praten wij na vier uur in ons economiepanel Klinkende Munt. Binnenkort begint de tweede onderhandelingsronde... tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten... over een vrijhandelsakkoord. Het grootste handelsakkoord ooit volgens de Europese Commissie. Een leger van Amerikaanse lobbyisten marcheert door Brussel. Van farmaceutische industrie tot gentech landbouwbedrijven. Wie bepaalt straks uiteindelijk wat er in dat verdrag komt te staan? Wij vragen het aan Bas Eickhout. Hij is lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. En uw reacties zijn zoals altijd welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Saoedi-Arabië is kwaad op de Verenigde Staten... en draait de decennialange samenwerking op een laag pitje. De oorzaken zijn de in de ogen van Saudi-Arabië slappe houding van Amerika ten opzichte van Syrië en de toenadering van het land tot Iran. En dat zou een hoofd van de so Saoedische inlichtingendienst vandaag tegen Europese diplomaten hebben gezegd. Karel Kersten, Arabist aan het Londense King's College en hij woonde jaren in Saudi-Arabië. Goedemiddag meneer Kersten. Goedemiddag. Klinkt u dit verhaal plausibel in de oren? Uh, het is niet helemaal een verrassing dat ze in Riyadh een beetje uh, teleurgesteld zijn in Washington. Het is natuurlijk heel interessant dat zo'n verklaring niet van het ministerie van Buitenlandse Zaken komt... maar van het hoofd van de, van de inlichtingendienst. Wat zegt u dat? Uh, nou daar is het hoofd van de inlichtingendienst, maar ook de voormalig Oemdische ambassadeur in Washington voor meer dan 25 jaar. Dus hij blijft een hele belangrijke beleidsmaker in Riyadh, waar het uh, niet altijd de officiële posten zijn die, die duidelijk maken uh, wie dan nou eigenlijk uh, de basis is. Dus dit, dit, dit zal uh, Amerika, uh, zullen daardoor des te serieuzer nemen en des te meer achter hun oren krabben? Ja, ik denk ja. dat uh, het feit dat een figuur zoals Banda die, die verklaring geeft wel een heel onplezierige verrassing is voor, uh, voor Washington. Maar er is natuurlijk een aantal redenen aan te wijzen waarom, uh, waarom Saoedi-Arabië dit soort uh, beleidswijzigingen aan het overwegen is. Brandlos. Nou, in eerste instantie, die, die veiligheidsraadzetel... dat is natuurlijk een, een hele prestigieuze positie. Maar er zit ook een schaduwkant aan. Wacht Je even, gaat... Saudi-Arabië is gevraagd om toe te treden tot de Veiligheidsraad. Ja, en de meeste landen zijn daar enorm happig op. En Saudi-Arabië heeft een beetje mokkend nee gezegd. Uh, in eerste instantie werd duidelijk gemaakt dat... ja, er worden dubbele standaarden uh, uh, toegepast in de VN. En, en ten aanzien van Syrië is er een heel slap beleid gevoerd... Het probleem is natuurlijk wel, als je in de veiligheidsraad zit, wordt je geacht een soort neutrale scheidsrechter te zijn. En je moet ook duidelijke standpunten innemen over internationale kwesties. Daar zijn de Saoedi's normaal niet zo happig op. Die opereren liever op de achtergrond. En in Syrië zijn ze heel duidelijk partij, eh, omdat ze een aantal van die milities en bewapenen zijn. En ik denk dat ze liever de handen vrij houden. Mm -hmm. Daar staat natuurlijk ook tegenover dat uh, gezien de, de grote veranderingen die we hebben gezien in het Midden-Oosten en recentelijk ook de Amerikaanse dreiging uh, richting Egypte om de wapenleveranties uh, uh, te gaan beknotten. Dat Saudi-Arabië ook denkt uh, dan moeten wij onze handen ook vrij houden uh, om, om uh, voor onze toekomstige uh, bewapeningsvoorzieningen. Ze hebben al eens eerder met dat bijltje moeten hakken. Diezelfde bander was in de jaren tachtig betrokken bij uh, wapenleveranties uit het Verenigd Koninkrijk en uit communistisch China. Omdat de Amerikanen uh, niet bereid waren uh, F-15 straaljagers te leveren en intercontinentale raketten dankzij het werk van de Israël lobby. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze zich een beetje aan het, uh, opnieuw aan het positioneren zijn in de wereld. Ook met het oog natuurlijk op een veranderende wereldorde. En met... China en India die komen op. En in 2030 zal Amerika ook zelf voorzienend zijn uh, in, in zijn energiebehoefte dankzij nieuwe oliewindtechnieken. Dus ik denk dat je... Een aantal korte termijn en lange termijn overwegingen hebt. die, die Riyad nu aan het uitspelen heeft. U heeft het, en het en nog helemaal niet over Iran gehad. En dat lijkt me toch op zijn minst een van de meest doorslaggevende ja, dingen voor, voor Saoedi-Arabië. Dus die, die toenadering uh, uh, tussen Teheran en Washington komt uh, Saoedi-Arabië helemaal niet uit natuurlijk. Want uh, kijk, ze zijn al decennia uh, in competitie met Iran. wie de politieagent van de Persische Golf is. Dat speelde al onder de Shah. En in verband met de hele Syrië kwestie denken ze dat als die toenadering tussen Iran en Amerika inderdaad iets wordt... ...wordt het nog moeilijker om die as tegen damascus want het, het regime van Assad is zeer afhankelijk van Iraanse steun... Uh, Wordt het nog moeilijker om die link door te knippen? Maar dat heeft ook enorme voordelen. Om te beginnen, als er een goede relatie is tussen Iran en de Verenigde Staten, is een dreiging ten opzichte van Saudi-Arabië ook minder geworden. En als die relatie tussen Amerika en Iran inderdaad goed is, dan zal de steun aan het regime van Assad door Iran ook minder worden. Die Saoedi's die moeten blij zijn. Nee, die Saoedi's die zijn echt in competitie met welk nu het belangrijkste land is in, uh, in het Midden-Oosten. En Iran is de enige die op het moment een tegenwicht kan bieden. En de Saoedi's spelen daar ook heel erg die sectarische kaart uit. Want Iran is natuurlijk wel een Shiitisch land. En saudi arabië stelt zich een beetje op als de grote verdediger van, uh, van de Soenie-meerderheid. Dus ik denk dat ze niet zo bezorgd zijn over een dreiging van Iran. Het komt ze eigenlijk wel goed uit dat dat land zo uh, bekeken ja. wordt. Want dat geeft de Saoedi's alle reden om zeer lucratieve uh, wapendeals te maken. Als deze nieuwe houding van saudi arabië beklijft en dit wordt structureel. Wat betekent dat dan kortweg voor de verhaal? in het Midden-Oosten? Ja, ik denk dat we een hele nieuwe kaart gaan krijgen. Kijk, Amerika had natuurlijk een hele grote vinger in de pot, maar wordt waarschijnlijk steeds minder geïnteresseerd in het Midden-Oosten omdat zijn eigen energiebehoeftes daar niet langer van afhankelijk zijn. Hm. Ja. Goed, wat is de eerstvolgende belangrijke gebeurtenis waarin we kunnen zien of dit echt een structurele ontwikkeling is? In de, in de Week einde. Want er staan uh, uh, ontmoetingen op, uh, op het programma tussen uh, John Kerry... De, de minister van Buitenlandse Zaken van uh, de, uh, de Verenigde Staten... en zijn Saoedische tegenhanger, minister uh, van Buitenlandse Zaken... Prins Saud al-Faisal, die in dit soort belangrijke kwesties... vaak tweede viool moet spelen, omdat de koning of mensen in zijn omgeving... en men vermoedt dat Bander toch wel het oor van de koning heeft... Uh, uiteindelijk toch de lakens uitdelen. Ja. Het kan dus ook gewoon een soort een tactiek zijn van Bander om, uh, om de boel een beetje op het spits te drijven van luister, wij hebben opties in de toekomst en wij kijken 20, 30 jaar vooruit en dan kan de hele situatie veranderd zijn. Ja. Dus uh, Washington, pas op je tellen. We komen er vanzelf achter. Karel Kerstin, Arabist aan het Londense King's College. We hadden het over de bevroren relaties of onverkoelde relaties, laten we het niet overdrijven, tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Dank u wel. Graag gedaan. De ene minuut doet het niet, dan gaan we door naar Metropolis.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 Deze week gaan onze correspondenten wereldwijd op zoek naar de waarde van geld en status. Gisteren hoorden we dat het in Zuid-Afrika een absolute erezaak is de allerbeste taxichauffeur van het land te zijn. En vandaag zijn we in Frankrijk. Tonen dat je geld hebt wordt daar vanuit een marxistische overtuiging niet echt gewaardeerd. We staan bij de Immeuble Voltaire. Drie enorme Art Deco wooncomplexen aan de westkant van Parijs. Zo'n acht verdiepingen hoog ongeveer met uitzicht op het Bois de Boulogne. Het bos hier tegenover. De vierkante meter prijs hier voor een huis is 15.000 tot 35.000 euro. Per vierkante meter dus. Hier woont echt de crème de la crème van Frankrijk. Ondernemer Serge Dassault, Maar ook de kleinzoon en erfgenaam van Picasso. Bernard Ruiz Picasso. Die woont hier in een appartement. En topvoetballer Samuel Eto'o. Die woont hier ook. Taxi! Bonjour. Direction Place Vendôme, s'il vous plaît. Nou, in die Waltergebouwen, daar leven de mensen, dus echt compleet afgezonderd. Er is niks van rijkdom te zien. Maar waarom verbergen de rijken zich? Dat vroeg ik aan Nicolas Huc. Hij is makelaar in Parijs en gespecialiseerd in het allerduurste segment huizen. il est vrai que ces gens minimum de De mensen die in de Waltergebouwen wonen die zijn rijk en willen zich veilig voelen. Daarom zijn die gebouwen zo enorm beschermd en afgeschermd. Daarom staan er hekken, zijn er toegangspoorten en concierges. Maar de belastingen zijn ook hoog in Frankrijk. En helemaal met linkse regeringen. Zoals die van François Mitterrand in de jaren 80 en François Hollande nu. Er bestaan speciale opsporingsbrigades van het ministerie van Financiën. Die houden rijke Fransen in de gaten. En dan vooral degene die formeel voor de belastingen in het buitenland wonen, maar die in de praktijk gewoon hier in Parijs zitten. Dus dan is het slimmer om niet te veel op te vallen en niet te veel te pronken met je rijkdom. Drie horloges staan in de etalage hier. Wit goud, zilver en met diamantjes ingelegd. Er staan geen prijzen bij, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Want we staan te kijken voor de etalage van Christian Dio op Place Vendôme in Hartje, Parijs. Hier mag gepronkt worden met luxe. Hier wordt de rijkdom tentoongesteld in etalages. Nou, tegelijkertijd hebben de Fransen een moeizame relatie met geld. Wat blijkt nog maar eens uit het beleid van de huidige regering... die van president François Hollande, socialistische president... Hij zei voor zijn verkiezing, ik hou niet van rijken, citaat, en hij wonnen de verkiezingen mee. Het blijkt ook uit opiniepeilingen die onder Fransen worden gehouden. Recent, nog een aantal weken geleden, zei 78% van de Fransen volgens een enquête dat zij rijk zien en geld verdienen als iets slechts zien. Rebonjour. Uh, Villa Montmorency, s'il vous plaît. Nou, het blijft gek. Aan de ene kant heb je dus die rijken die zich verstoppen in hun huizen. En aan de andere kant heb je die peperdure winkelstraten waar mensen juist pontificaal met Dior-tasjes op straat lopen. Ik vroeg een politicologe Janine Mossu-Lavo hoe dat kan. Maar ik zie niet veel de contradiction, want het te gaan naar een boutique... Nee, het is geen tegenstelling. In een dure winkel je inkopen doen, dat is iets anders dan je privéleven etaleren. En dat laatste, dat willen de Fransen niet. In Frankrijk is het taboe om over geld te praten. Ik heb er zelf onderzoek naar gedaan. In het monde paysan we het geld in het liquide à la maison... Frankrijk is van oorsprong een land van boeren. En die bewaarden vroeger hun geld thuis. Dus dat moest je stilhouden om dieven niet op een idee te brengen. En Frankrijk is een katholiek land. En katholieken bekommerden zich om de armen. Dus geld en winst maken, daar hadden mensen geen hoge pet van op. En puis, je dirais qu'il a l'influence aussi du marxisme. En dan is er de invloed van het marxisme. De linkse ideologie is sterk vertegenwoordigd in Frankrijk. En winst maken heeft voor veel Fransen daarom een vieze bijsmaak. Bon, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dat was de bling-bling president, zegt onderzoekster Mossu Laveau. Hij probeerde het taboe rond geld te doorbreken, maar dat vonden de Fransen niet leuk. En François Hollande, de huidige socialistische president, die dus zei dat hij niet van rijken houdt, die zegt wat de meeste Fransen toch willen horen. Er moet minder verschil zijn tussen armen en rijken. En dat was een bijdrage van Frank Renaud En morgen is Metropolis Radio in Servië. De boulevard Silicon Valley is daar de plek om met je geld te strooien... en andere symbolen van weelde te tonen. Een zwerm Amerikaanse lobbyist is neergestreken in Brussel. Ze zijn er om de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over het Vrijhandelsakkoord naar hun hand te zetten. En de belangen vallen niet te overdrijven. Het akkoord omvat de helft van alle handelstransacties over de hele wereld. En als Europa niet heel goed op haar zaak let, kunnen onze belangen ernstig geschaad worden. Uiteindelijk blist het parlement over de goedkeuring van het bedrag... het Europese parlement wel te verstaan. Bas Eikhout is zo'n Europarlementariër en lid van de delegatie... voor betrekking met de Verenigde Staten. Bas Eikhout, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, die onderhandelingen he, die vinden plaats al achter gesloten deuren. Uh, wij zijn er dus helaas niet bij. Wat is nou het kernpunt waar Brussel en Washington eens moeten worden? Ja, heel veel kernpunten. Het kernpunt is natuurlijk dat al die producten... die verhandeld worden tussen de VS en Europa... dat je daar eigenlijk het eens wordt over de verschillende eisen die je daaraan stelt. Dus dat gaat om landbouwproducten, maar dat gaat om uitstootnormen van auto's. Dat gaat, eh, dat gaat over hormoonvlees, Maar het gaat ook over databeschermingsregels. Het gaat over auteursrechten. Echt, het is een hele brede agenda. Dus we moeten het eens worden over... De regels uh, voor toelating in de verschillende landen. Daar komt het eigenlijk, eigenlijk op neer. Ja. Welke producten uit welk land... Hè, welke producten uit Amerika hier op de markt mogen komen en omgekeerd. Ja, en welke eisen je daaraan mag stellen. Want exact. het is dus eigenlijk vooral, het, ja, het is vooral bedoeld... Van dat eigenlijk de eisen die Europa en de VS gaan stellen... aan al die producten, dat die een beetje gelijk worden getrokken. Want dan hebben dus de producenten één hele grote markt. En dan, je, dan is het idee dat je dan verder dus geen aparte regels meer hebt. En dan heb je gewoon één grote markt gecreëerd... Dus, waar het tussen verhandeld kan worden. Dus kort gezegd is het belangrijkste... wat er tijdens al die onderhandelingen gebeuren... moet een soort harmonisering van alle regels... Ja, of in ieder geval op, op, op, ja, op economisch, als milieu, als sociaal gebied, dat, dat moet allemaal gebeuren. Ja, consumentenrechten, al dat, ja. soort, al dat soort thema's die uh, staan op de agenda. Ja. Ja. Uh, eerst even een groot voordeel noemen, uh, dat is wel zo uh, objectief. Uh, het zou miljoenen banen moeten op opleveren. Klopt. Kijk, het is puur economisch. Als jij een grotere markt weet te creëren... dan zitten daar dus heel veel kansen in voor economische groei. En economische groei levert banen op. Ja. Er zijn wel allerlei studies voor. En de, natuurlijk, vno en is zijn groot voorstander... en die noemt altijd wel de hoogste getallen natuurlijk. Ja, ik zei net, uh, we kunnen ook, als we niet uitkijken... hier een behoorlijke schade mee oplopen. Er zijn al nou wat gevaren voor Europa, als je daar zo de stukken over leest. Verlies werkgelegenheid, minder consumentenbescherming... duurzame landbouw in gevaar, omdat... Die Amerikanen dat allemaal niet willen. Um, wat is voor u nou het belangrijkste risico dat Europa hiermee loopt? Eigenlijk voor mij is het nog een democratisch risico. En dat is dat je straks... Kijk, je kan misschien nog wel het eens worden over de huidige eisen... die je stelt aan die verschillende producten. Maar vervolgens wat je gaat krijgen... is dat eigenlijk je niet meer nieuw beleid kan maken. Want dat moet je ongeveer samen met de Amerikanen stappen in gaan zetten. En nog erger, uh, dat zien we nu in het handelsakkoord... dat er met Canada is gesloten. Daarin heb je een soort arbitragecommissie... En dat is iets wat producenten kunnen dan een staat aanklagen dat ze zeggen van deze extra wetgeving valt niet in het handelsakkoord en daarom, daarom kan je die stappen niet zetten. Oftewel, als democratisch gekozen orgaan kun je niet meer een nieuwe wet maken, want dat wordt door het bedrijf aan de andere kant van de oceaan tegengehouden. Dat vind ik eigenlijk nog een grote, dat is eigenlijk nog een grote gevaar dat dreigt. Dat is dus nu al met dat is een paar dagen geleden, is dat handelsakkoord met Canada tot stand gekomen. Daar zit dat dus al in. Die barrière ja, eigenlijk? Of als een, als een bedrijf ziet... hé, hey, uh, één land uit de Europese Unie of de Europese Unie uh, werpt een handelsbarrière op... die gaan we aanklagen, want dat mag volgens het akkoord niet. Nou, dat, dat wordt dus, een, dat wordt dus een, ju een juridisch gevecht in plaats van een democratische keuze. En dat zit inderdaad in dat uh, akkoord met Canada. En dat heeft al concreet straks gevolgen voor uh, het verbod dat EU nu heeft op zeehondenbond... Je kan er vergif op innemen dat de zeehondenhandelaar uit Canada... dit uh, artikel gaan gebruiken om uh, dat verbod van de EU aan te klagen. Mm -hmm. En er is een andere discussie, dat zijn die teerzanden, weet je wel. Dat is ja. daar in Alberta, de provincie Alberta... een hele vieze manier van olie winnen. Uh, daar wil Europa eigenlijk extra beleid op doen... want we willen die teerzandolie niet geïmporteerd naar Europa. Nou, daar zit Shell onder andere in, in die teerzanden in Canada. Ik kan je ook een briefje geven. Shell gaat via dit handelsakkoord ook dat tribunaal tribu, gaan zij gebruiken om te zorgen dat Europa geen stappen kan zetten... op die teerzanden. Ja, uh, voordat we even naar die activiteiten van de lobbyisten gaan kijken... even nog een ander groot nadeel. Ik noemde net miljoenen banen erbij, maar op de kortere termijn... verlies van werkgelegenheid. Hoe zit dat? Nou, uh, dat, dat heeft er meer mee te maken dat je gewoon... Uh, he, je, je creëert één markt, dus je gaat ook gewoon een aantal producten... waar misschien de VS-producenten uh, wat meer baat bij hebben... Dat, ja, daar ga je op geconcureerd worden. Dus uh, ja, dat betekent niet zo dat alle Europese producenten... hier meteen van gaan profiteren. Oh. Waar, dan de lobbyisten. Waar uh, zetten volgens jou in elk geval de lobbyisten... van die grote Amerikaanse law firms... die daar nu allemaal zich genesteld hebben in Brussel... waar zetten die vooral op in? Gaat dat inderdaad om die regelgeving zo soepel mogelijk te krijgen? Is dat het belangrijkste? Ja, zij werken allemaal voor allerlei Amerikaanse bedrijven. Dus Facebook heeft gewoon ook hier weer een, een advocatenkantoor in Brussel uh, ingehuurd. En dat kun je. Dat is ook voor General Motors. Al die Amerikaanse bedrijven, die weten gewoon van de belangen zijn gigantisch groot. En die hebben dus allemaal, ja, gewoon van met name advocatenkantoren. Om in ieder geval te zorgen dat dit juridisch gebeurt. En wat zij het liefste hebben, is dat natuurlijk de eisen waar zij nu aan moeten voldoen in Amerika. Dat dat eigenlijk zo 1, 2, 3 mogelijk gekopieerd wordt bij Europa zodat ze zo de Europese markt opkomen zonder maar, een nieuwe barrière. Maar hoe doen ze dat? Bellen ze Bas Eickhout op, Europarlementariër. Ook nog eens lid van de delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten. Meneer Eickhout, kunnen we met u praten over uw standpunt ten aanzien van dit of dat? Helaas uh, weten zij dat nu de onderhandelingen met name... door de ambtenaren van de Europese Commissie worden gedaan... en door de deskundigen van de lidstaten die net heel erg daarin meelopen. Dus, dus zij, op dit moment hebben ze nog niet eens zo heel erg behoefte... om Bas Eickhout van het Europees Parlement want helaas, te bellen. helaas, ze zei, voor... zei je? Nou, ik zou soms wel eens wat transparanter willen weten... wat ze nou precies allemaal aan het vragen hmm. en aan het ritselen zijn. Maar daar heb ik dus vrij weinig inzicht in. Uh, wij worden om de zoveel tijd als Europees Parlement... krijgen wij een update, maar de precieze dat gebeurt echt achter gesloten deuren en met als argument natuurlijk van ja, je moet een broedende kip niet storen, maar dit is nogal een hele grote broedende kip. Oké, okay, maar ja. dat zijn de onderhandelaars hè? en ik mag aannemen dat die lobbyisten niet in de onderhandelkamer zitten, maar wel waarschijnlijk met het oor tegen de muur van die kamer. Maar heeft u wel enig inzicht in waar die lobbyisten mee bezig zijn? Moeten die lobbyisten eigenlijk ergens op een bepaalde plek verantwoording afleggen? Ja, dat vinden wij wel. Want uh, wat er ook nog eens heel scheef is... is dat eigenlijk de bedrijven... die worden om de zoveel tijd bijgepraat. Hè? Dus de, de, de transatlantische bedrijven... die zitten ook weer in een koepel. En die hebben om de zoveel tijd ook echt openbaar... Uh, momenten waarin zij uh, dit proces kunnen beïnvloeden. Maar de consumentenorganisaties... of de milieuorganisaties hebben dat niet. Nou, wij willen eigenlijk veel meer... dat de tussenhandelsresultaten openbaar worden gemaakt. Want bijvoorbeeld... De, het Europees parlement... die tussenhandelsresultaten, als we die al krijgen... die mogen wij ook niet openbaar maken. Want dat is allemaal onder het motto van... er is pas een deal als er een einddeal is. Dus alles is classified. Je mag het niet gebruiken. En wij vinden dat echt... een twintigste eeuw... 20ste eeuw onderhandeling. Het moet openbaar en om de zoveel tijd... moet er gewoon heel ja. helder op tafel komen... wat is nu al besproken en waar zijn de... onderhandelaars het al over eens. Maar toch nog even die fase daarvoor. Uh, ze praten dus niet met Europarlementariërs... Van Jullie zijn even niet aan zet. Dat komt bij de besluitvorming later. Maar wel ambtenaren en deskundigen. Deskundige. Dus zij zitten gewoon te eten met ambtenaren en die luisteren naar hun. Ja. Ja, en dat hoeft niet eens per se tijdens het eten hoor. Dat kan ook gewoon in vergaderingen gebeuren. Maar er zijn gewoon echt formele momenten waarin er vergaderd wordt. En waarin de bedrijven hun zorgen kunnen uiten of hun wensen. Mm -hmm. En dat wordt allemaal gedaan onder het motto van... ja, dit zijn wel allemaal besluiten die die bedrijven gaan raken. En we willen informatie inwinnen. Dus al die onderhandelaars in, onder het motto... we hebben informatie nodig. Die zijn, uh, die zijn bezig op dit moment om die informatie in te winnen. En dat doen lobbyisten. En hebben, maar, hebben dat dan nogmaals die vraag, lobbyisten volledig de vrije hand, is er enige duidelijkheid... bijvoorbeeld wie voor wie lobbyt... of met wie er gesproken wordt als er met ambtenaren... of misschien straks met parlementsleden gesproken wordt... die moeten toch in elk geval wel uh, uh, ja. daarover rapporteren, lijkt mij? Ja, nee, dus daarom ook dat de New York Times gewoon een overzicht kan maken. Het is op zich bekend welke, welke lobby's, welke law firms er nu in Brussel zitten... en waar, voor welke bedrijven die werken. Uh, dat is allemaal in principe transparant. Maar wel wat hun precieze eisen zijn, met welke gesprekken ze precies hebben... ik bedoel, je hebt heel veel wandelgangen, uh, ja dat is allemaal niet geregistreerd. Nee, nu gaan onderhandelingen heel erg uh, over vertrouwen en goede sfeer... en et cetera, et cetera. Nu hebben we natuurlijk mm -hmm. die NSE-afluisterschandalen, uh, nogal wat Europese landen zijn behoorlijk pissed of, uh, kan dat nog wel een, een, spaak, een, een, een stok tussen de spaken van deze onderhandelingen steken? Nou, wij hebben als Europese Groen in ieder geval wel geëist, zolang hier geen opheldering over is, moeten eigenlijk deze onderhandelingen gestaakt worden. Nou, dat was natuurlijk weer een te ruig voorstel voor alle onderhandelaren. Dus op ja. dit moment wordt er nog gewoon onderhandeld, overigens even niet in de periode van de shutdown van de VS. Dat was natuurlijk ook wel weer grappig. Ja, dat gaat binnenkort weer over. He? Dat gaat dus weer beginnen. Maar even waar de onderhandelingen gestopt, is. Maar dat had meer met een... Uh, dat de ambtenaren even niet betaald werden in de VS. Uh, maar dat gaat straks toch gewoon weer lopen. Maar u heeft gelijk. Uh, het gebrek aan vertrouwen kan natuurlijk op een gegeven moment... wel invloed hebben op die, uh, op die onderhandelingen. Ja. Want uiteindelijk kunnen we de Amerikanen wel vertrouwen. Of nog erger. Kijk, de Europeanen moeten altijd weer even... met 28 landen bij elkaar komen. Van wat wordt onze inzet en wat wordt de strategie. Even is een, een leuk Ja, <laughs> ja dat, dat duurt even. Maar je moet ook zeker weten dat op dat moment je niet hm. wordt afgeluisterd. En, en... die zorgen zijn er natuurlijk wel. Wat is het moment waarop u, het Europarlement... de gekozen parlementariërs in Europa... wanneer die uh, eigenlijk hun zegjes kunnen gaan doen... en zich erover mogen buigen over wat er ooit uit die onderhandelingen komt? Dat is net zoals het nationaal parlement. Aan het eind van het proces, als er dus een deal is... dan wordt er gezegd, oké, okay, dit is het. En dan gaat het naar het nationale parlement en het Europees parlement. En dan kunnen wij akkoord gaan of niet akkoord gaan. Maar je begrijpt natuurlijk als er als 28 landen met de Verenigde Staten... een deal hebben en ze zijn allemaal heel blij. En vervolgens zegt dan het parlement... ja, maar wij willen het toch verwerpen. Er zal een gigantische druk zijn om het akkoord wat gesmeed wordt... natuurlijk te accepteren. En dat gaat dus we kunnen gebeuren, het zeg je eigenlijk met zoveel woorden. Nou, ik weet dat de druk op het parlement nogal groot zal zijn. En uh, nou, het parlement uh, heeft een keer gebeten met ACTA... Uh, he, dat was dat akkoord over intellectuele eigendom. Ja. Uh, toen heeft het Europees Parlement gezegd... nee, hier gaan wij voorliggen. Dus het Europees Parlement heeft eerder iets tegengehouden. Maar als ik nu al de blijdschap hoor bij de liberalen en de christendemocraten... alleen al dat we praten met de VS hierover... denk ik dat het heel moeilijk gaat worden om als Europees Parlement... als er eenmaal een deal is, dan nog te zeggen van... hé, hey, maar wij zijn hier niet tevreden mee. Maar u heeft nog even, want de meeste mensen denken... dat het pas ergens 2017 gesloten gaat worden... Ja, de handelscommissaris Karel de Gucht wil dit ja, eigenlijk denkt nog doen. die volgend jaar. Ja. ja, die wil zijn laatste truc nog doen, want zijn termijn okay. houdt op in juni. Maar Bas ik nou dat dat ik ga je onderbreken, gaan. want het nieuws komt eraan. Heel hartelijk bedankt, ook. Oké, okay, ja, wij zijn zo laat nu. Graag gedaan. <laughs> dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bart Loor. En ik ben pro-VPRO sinds 1996, omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken.